7 uur. Plotlawin met het NOS journaal. De Duitse politie heeft zes mannen opgepakt die van plan zouden zijn geweest om vandaag een aanslag te plegen tijdens de halve marathon in Berlijn. Ze zouden toeschouwers en deelnemers met messen hebben willen aanvallen. De mannen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar zijn bekende van Anis Amri die in 2016 een aanslag pleegde op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. De man wie wordt gezien als de hoofdverdachte zou twee speciaal geslepen messen in zijn bezit hebben gehad.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 In de eredivisie heeft Ajax het verschil met koploper PSV op zeven punten weten te houden. Ajax versloeg Heracles Almelo met 1-0. Eerder vanmiddag heeft Feyenoord met 3-1 gewonnen in Enschede. Rond die wedstrijd was het onrustig. De politie heeft 15 mensen opgepakt voor openlijke geweldpleging en mishandeling.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 En van deze manier gaan wij nu naar Frankrijk. Naar Claude Debussy. En van hem de Suite de